Ik ben Pino en ik heb iets speciaals voor jou. Ben ik klaar? Uno, doe, trees, quadro, heel veel jaar geleden. Ik woonde nog in een huis. En die mama die zei altijd, voor die donker thuis. Voetbal op de plein en weer een ruit kapot en een klap voor de kop. Later was ik groot, moest werken voor de kost. Het was ook al lang niet leuk. Nee, ik wou niet, maar ik moest. Geld het moest er zijn, die familie die was zo groot, Ik gelijken wel idioot. Maar die mama zei altijd, wat is er aan de hand, eh? Heb je geen respect? Houd je toch geen zin. Wie denk je wel dat je bent? Je hebt het hier toch goed. Wat slaat dat nou weer op? Ach, hou houdt de, de kop. En die solo op die accordeon, eh? Molto bene, va bene, no? Maar er komt een dag en dan ben ik een grote ster En dan maken ze de tv-show en de filmen En die mensen die komen van die einde en ver Maar ik, ik blijf mijzelf Ik verander geen enkel ding Steeds dansen en zingen En dan denk ik weer aan die mama Die zei altijd Wat is er aan de hand, hè? Heb ik geen respect? Hey. Hou er toch eens in? Hey. Ik denk wat dat de hey. Je hebt het hier toch goed? Hey. Maar slaat dat dan weer op? Mensen houden de kop